is van Kester met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren in Den Haag nog steeds de snelweg A12. De politie en de ME probeerden de betogers nog tegen te houden, maar die braken er doorheen. De snelweg is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De politie mag het waterkanon inzetten, maar doet voorlopig niets. Ook heeft de Rijkswaterstaat het asfalt besproeid met een hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt... en zorgt ervoor dat het wegdek niet beschadigd raakt. De hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen en onmiddellijk worden vervangen. Die oproep doet de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over misstanden op de sportredactie van de NOS. De hoofdredactie zegt op termijn en gefaseerd op te stappen... maar volgens de vereniging wordt daarmee niet gekozen voor het belang van de slachtoffers. Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Mirapi uitgebarsten. Een lavastroom met stenen komt langs de helling van de berg naar beneden... Door de uitbarsting is de zon niet meer te zien en zijn dorpen in de omgeving onder as bedekt. De mijnbouw is stilgelegd, net als alle toeristische activiteiten. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De vier doden bij een verkeersongeluk in Sprangkapelle komen uit hetzelfde gezin. Het zijn een man en vrouw van 46, een jongen van 13 en een meisje van 10. Het gezin komt uit Raamsdonkveer. Hun auto raakte gisteravond rond 9 uur op de A59 betrokken bij een zwaar ongeluk. Twee andere auto's en een vrachtwagen waren er ook bij betrokken. De A58 was de hele nacht en een groot deel van de ochtend... tussen Waalwijk en Dussen afgesloten voor onderzoek. Het weer geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 7 bij een matige wind uit het westen. Vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen vroeg eerst regen of natte sneeuw. En daarna weer droog bij 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 2 Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer in de studio aan de Tolweg 10a met de nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. En die begonnen wij met uh, Madonna en Lucky Star. Hoe oh, was dat Uitera Madonna? Ja, uiteraard weer een lekkere plaat uit de uh, jaren tachtig, uh, Benno. Geweldig. We gaan er weer heel veel draaien vandaag. Ja, oh, gelukkig. Ja, daar is. hebben we zin in. Nou, en je Rob. ziet het, hè? De zon schijnt. Ja, ja, ja jij bent De zon schijnt er. weer lekker. Het zonnetje in huis is er ook weer. Zes graden in Zandvoort. Ja, dus, uh, ja. Nou, ja, heerlijk weer om even strandwandeling te gaan doen. Ja, en een hele goede middag, luisteraars. goedemiddag middag, Rob. En natuurlijk nog dank aan Jaap Koper... die uh, week stand Stante P in uh, de studio inkwam stormen om het allemaal van jou over te nemen, Rob. En jij bent helemaal weer... Uh, helemaal weer opgeladen. Uh, ja, ja, ja, ja. De dokter ja, heeft ja. je opgelapt. Zeker, en, um, zeker. En dan zijn we natuurlijk de dokters ook weer erg dankbaar voor. En Doc kan Jaap ook uh, uiteraard. Ja, precies, precies. Namens mij. En nou, fantastisch. En uh, straks gaan we beginnen met uh, Lena van der Haag. Zij is in de studio. Um, en we gaan eens even bijbabbelen. Dat is een maandelijks terugkerend uh, iets. En we, nou, we zullen straks eens even, Lena, uh, bevragen. Oh, over, waar gaan we het over hebben? Uh, nou, ik dacht zo eigenlijk over de Internationale Vrouwendag. En ik ben ook eigenlijk nieuwsgierig... want dan mocht ik als man natuurlijk niet bij zijn... Uh, hoe het hier in Zandvoort, deze Vrouwendag, is verlopen. En wat verder ter tafel komt natuurlijk... Dan om rond drie uur, Ingrid van Ek, van de basketbalvereniging The Lions. Want volgende week, 18 maart, is er een clinic, clin, clinic voor de jeugd. En dan komt een beroemde basketballspeler, tenminste, ik denk dat hij beroemd is. Dat is een aanname voor mij: Henk Pietersen, die komt een jeugdclinic geven in Zandvoort. Uh, dus daar gaan we het over hebben. En natuurlijk eens even vragen hoe het verder met de club gaat. Uh, dan hebben we nog uh, nou, natuurlijk een heleboel berichten en onze vaste items. Zoals het weer de evenementenagenda enzovoort. Enzovoorts. Zeker. Nou, je hebt het over sport en over de basketbal. Uh, gaan we het straks hebben? Ja. Normaal gesproken zouden we weer begonnen zijn bij jou ja. met voetbal. Ja, waar, Vandaag. Maar ik krijg uh, morgen een appje van uh, Jan van der Leden. De wedstrijd is uh, afgelost vanwege het veld. Uh, daarin wees. Oh. is uh, niet uh, om uh, op te spelen. Dus uh, de wedstrijd gaat niet door. En Jan was er niet blij mee, geloof ik, hè? Nee, nee, mm. die zegt van nou, volgens mij durven ze gewoon niet. <laughs> nou ja, misschien is uh, dat het wel. Je okay, weet het maar niet. Nou... No. Nou, ja, verder viel mij een bericht op uh, uit uh, Amsterdam, uh, Benno. Ja? Op de Keerwal daar is uh, van de week een uh, doodskist uh, aangetroffen. Nou, hou op, zich. Midden in het centrum in uh, Amsterdam lag er een, keer een doodskist. Er uh, zat er wat in. Een doodskist, ja, mm. dat dacht iedereen. Op een gegeven moment zag je mensen ook heel voorzichtig uh, de deksel uh, omhoog uh, doen. Uh, gelukkig lag er niemand in. Oh. En uh, ja, ze hebben uitgezocht van uh, waar kwam die doodskist uh, nou vandaan. Ja. Nou blijkt uh, iemand uh, die als uh, decoratie in zijn huis uh, te hebben gehad. Oh. Uh, iemand van een uh, woongroep. En die uh, heeft een andere woning gekregen. En die kon die uh, doodskist uh, niet meer uh, meenemen. Toen heeft hij opgebeld naar de gemeente van... joh, ik heb een doodskist... Uh, en toen zeiden ze, ja, gooi maar bij het grof vuil, dan komt het allemaal wel goed. <lacht> maar ja, toen lag die doodsgist midden in het uh, centrum. waar waren de <lacht> ja. mensen niet echt blij mee. <lacht> okay, ja, de toeristen ja, ja, ja. dachten ook, van, uh, waar zijn we nou uh, beland? <lacht> ja, ja, ja. Lekker startje dit. Ja, dat doet me denken aan mijn eigen Ober Pieter. Die, uh, die, heeft voor, die is Timmerman uh, geweest, nog steeds. Uh, en die heeft ook zijn eigen doodskist uh, al getimmerd. Uh. Dit is het. is een Aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, ja, ja. Nou ja, we zijn er weer. We uh, zijn uh, le er weer. Leuk dat jullie er ook zijn uh, aan de andere kant van de radio. En nou aan. 6 graden, lekker weer uh, buiten in Zandvoort. Neem anders gewoon even een radiootje mee. Ook te ontvangen op DAB op kanaal 6a in de regio en hier is Louis Capaldi I Feel by the side like everyone knows I hate you I hate you I hate you but I was just kidding myself or every moment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 Lena van Haak, net binnen in de studio. En dan begint Louis Capaldi met Before You Go. Nou, lekker dan. Zijn internationale vrouwendag bij CFM. Ja, Lena heeft het allemaal voor ons in de gaten gehouden. En zometeen uh, horen we hoe dat afgelopen is hier in Zandvoort. Maar binnen, ik ben er weer en ik kan hem weer draaien voor je. Wild boys. favoriete plaat inderdaad. Hier is Duran Duran. En nou ben ik toch heel benieuwd wat de Wild Boys nou te zoeken hebben op Internationale Vrouwendag, Benno. Nou, eigenlijk... Wat kunnen daar de Wild Boys allemaal doen? Ik, ik heb uh, echt helemaal geen idee. Nee, hè? Uh, uh, Dat moeten we even aanvragen bij Lena, maar, denk ik. Maar was het een... Uh, Lena, goedemiddag. Hi, Benno, Was, was het, was, was, was het een, wel een wilde vrouwendag in Zandvoort? Nou, wild wil ik niet zeggen. Maar er werd uiteindelijk wel een dansje gewaagd. Dus dat was echt uh, heel oh, erg wel? leuk. Ja, ja, ja. En er waren wel mannen aanwezig, hè. Oh ja? Een paar. Een ja. paar. Oh. Ja, ja van van Sinterklaas de... ook, hè? Sinterklaas. Uh, nou, dat weet ik niet. Ik zit even... Shuttle. Oh ja, die, ik wou zeggen, ja, de pers was aanwezig, maar jij bedoelt op uh, Sinterklaas. Ja, die was aanwezig. En uh, David Molenburg, onze burgemeester van Zandvoort, uh, kwam nog even een, uh, een inspirerend woordje doen. En natuurlijk eigenaar van Rabbel. Marcel, die was er ook. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, dus ja, er waren wel degelijk mannen. Maar hoe was het? Uh, was het uh, naast natuurlijk heel gezellig, denk ik. Nee, het was echt super gaaf. Ja, we hadden, uh, ik denk, een kleine drie weken voor het event plaats had, we, zijn we gestart met een soort van uh, mediacampagne. Uh, vooral op de socials en uh, traditionele media... En het is goed opgepakt, want uh, meer dan 45 dames uh, hebben zich uh, uiteindelijk opgegeven en aangemeld. En die kwamen ook daadwerkelijk. Uh, want dat weet je ook nooit hè, van tevoren. Als men ja. zegt dat ze komen, ja, dan weet je nooit uh, of ze op dat moment ook echt gaan komen. Nou, dat was dus zover. Of dat was dus zo. En dat hield dus in dat we met um, ja, zo'n 50 uh, vrouwen... Uh, in de gymzaal van Louis Davidskeré van een van de scholen... Uh, de workshop konden doen van uh, Abigail Hall van Core Creations. En dat was echt heel erg leuk. Uh, de, de tijd vloog om. Het was geïnspireerd op Griekse godinnen. en Het ging eigenlijk om zelfbewustwording... en uh, hoe je dat kunt vertalen naar je business... en hoe je uiteindelijk uh, ja, beter kunt worden in je business. Uh, bijvoorbeeld met verkopen, maar ook uh, uit je comfortzone stappen. Dat soort dingen. Het was ontzettend interessant en ook gewoon leuk. Uh, en je merkte dat elke vrouw ook uh, enthousiast meedeed. Het was niet zo van, nou, we staan daar een beetje en uh, we kijken wel uh, hoe of wat. Nee, iedereen deed gewoon gelijk mee en uh, durfde ook van alles te vertellen. Uh, dat vind ik mooi aan vrouwen. Uiteindelijk uh, die openheid, die eerlijkheid... Die komt, die komt naar buiten. Niemand denkt eerst van nou, ik wacht even, ik wacht even kat uit de boom. Nee, ja, precies. Ze, ze nee. Gaan gelijk, uh, iedereen doet gelijk mee. Mm. En dat straalde gewoon een en al positiviteit uit. En ja, dat voelde dan zo mooi. En ja, om daarna, daarna gingen we dan uh, uh, ja, netwerken en wat drinken. En werd er uh, prachtig gezongen door Lynn mee en ja, daar gingen dus uh, een aantal dames gewoon lekker uh, een dansje wagen. Mm. Uh, ja, dus ik, ja, het was gewoon super leuk, uh, super uh, laagdrempelig. En vooral ook uh, het mooie is, want uh, ik kende bijna niemand. Oh, dus dat is uh, een goed ja, teken. heb toch heel half Zandvoort. Ja, en al deze dames dus niet. Dus dat is super gaaf. Ja, ja, ja toch? Ja, ja. Dus dat betekent dat, het, dat de campagne gewerkt heeft. En uh, dat we ook met elkaar lekker zijn gaan praten en kletsen en dansen. Uh, ja, dat inspireert enorm. Dus ja. uh, voor mij uh, is dit, uh, en ik denk ook zeker voor Zandvoort uh, Business Ladies... Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Precies, je zegt het al, hè? Business Ladies. Dat betekent dus dat waren uh, voornamelijk dames uit de uh, zakelijke... Uh, Leven van Wereld van Ja, het zijn allemaal uh, onderneemsters, zzp'ers, uh, coaches, freelancers. Uh, ja, dat, uh, entrepreneurs, uh, vrouwen die een eigen zaak hadden. En vrouwen die een eigen zaak wilden opstarten. Dus dat was echt heel erg gemêleerd. Ja, en ja. had je de indruk dat er veel uh, nieuwe netwerken zijn ontstaan? Nieuwe, veel nieuwe contacten zijn gelegd? Ik denk uiteindelijk wel, want... Um, je denkt soms wel eens van nou, mensen, degene die elkaar kent... gaat dan bij elkaar zitten of bij elkaar staan. Maar door die workshop werden we daar al gelijk uit, uit die comfortzone getrokken. We moesten namelijk uh, ja, bij... Uh, er waren zes godinnen, zeg maar, opgeteld of neergezet uh, op de grond. En wij moesten dan voor onszelf kijken... Uh, welke godin past het best bij jou? Waar zag jij jezelf oh, in? Ja, ja. En uh, dan moest je dat ook vertellen aan iemand. Dus je, ging, je moest al gelijk communiceren... en met andere mensen die je niet kende... maar wel met mensen die dus blijkbaar... Uh, hetzelfde zijn als jij. Want anders sta je niet bij die godin. Ja, ja, dus dat ja. geeft al een bepaalde verbinding en betrokkenheid. Dus daarna is, is, die, is die laagdrempeligheid er al helemaal... om met elkaar te blijven doorcommuniceren. Dus het netwerk is er zeker gelegd. Ja. Goh, leuk zeg. We gaan even naar muziek en dan uh, praten we zo verder. Zeker, gaan we doen, uh, Benno en Lena. Let's go, girls.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 Nadat je het meteen hebt over uh, Case Joyce. Uh, bij deze plaat, man, I feel like a woman. <laughs> ja, ja, maar dan. Ja, want andersom, zij, is, zij is nou een hij. In één keer. Ja, Sarah, is Sam. Sam. En ik. Uh... ik met, uh... Oh, wacht even, ik zal je openzetten. Ja? Oh ja, fijn. Je gaat trouwen met. Nee. Ja, het was echt heel apart. Met, uh, getrouwd met een, met, een, uh, een met een vrouw. Maar die, uh, maar die heette dan weer Stef Kramer. Oh ja, Stef. Ik, ik dacht echt van, hé. Ja, heel logisch ook. Uh. Ik, ik snapte het helemaal niet. En ze hadden vier kinderen. En ja, ik, uh, ik, ik dacht echt van, ik moet er even zitten. Ja, de verwarring was uh, compleet. Uh. Bij mij wel. Oké. Okay. Ja. Maar, goed. maar Sam mag niet meer uh, ja, langskomen eigenlijk op uh, Internationale Vrouwendag. Of uh, toch wel. Uitzonderingspositie. <laughs> nou weet je, we zijn uh, inclusief hè. Dus uh, wat ja, okay, mij betreft okay. mag iedereen komen. Als iedereen zich man voelt, vrouw voelt, whatever. Maar ja, het, het heet wel Internationale Vrouwendag. Dus Zo is het. 2 nou ja, past er goed bij. Helemaal. Zeker. Top. Nou gaan jullie lekker verder babbelen. En ja, wat ik me afstelde te vragen uh, Lena. Hoe uh, heb je het uh, verder beleefd, de Internationale Vrouwendag? Want het was, er is heel veel media op losgelaten. Vandaag ja, is Haam's uh... Dagblad nog een, een, door een man. geschreven een column hierover. En de um, meneer Gerard Kempert en die, uh, nou, had er ook zo zijn eigen visie over. Maar hoe heb jij het verder beleefd? Nou ja, ik weet dat in, uh, in Zandvoort uh, in de ochtend in de blauwe tram was ook, uh, ja. werd er ook aandacht aan besteed. Koffie. Koffie, ja. Uh, ja, en dat, uh, dat was ook volgens mij zeer goed ontvangen. In Haarlem uh, is een aantal, uh, een aantal activiteiten georganiseerd door onder andere Rebub, uh, uh, een, een jongerenstichting. En dat was s'avonds ook in de gravenzaal van, uh, van de gemeente Haarlem. Ja, dan denk je van, nou, dat is op zich hartstikke leuk, hè. Goed dat er uh, aandacht aan wordt geschonken. En zeker dat, omdat er elke keer een ander thema aan wordt, uh, aan wordt gelegd. Maar uh, ja, het is, wat ik persoonlijk denk ik, um, is het een beetje jammer hoe uh, Almedia erop springen... in die zin van, in ene moeten we onze vrouwen eren die werkzaam, werkzaam zijn of zo. Dat ik denk van, ja, hallo, dat moet altijd. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Je moet altijd waardering zijn. Je moet altijd waardering zijn. Zoals gelijk salaris. Be inderdaad, ja. Want dat is eigenlijk het, het, het eerste waar je aan denkt. Van uh, als je bepaalde beroepen hebt. En uh, dat een man uh, een hogere instap heeft dan een vrouw. En dat blijft je dan altijd achtervolgen. Ja, ja dat, dat kan niet. En dat vind ik, dat, vind, dat heeft mij altijd zo gestoord. Want dat vind ik eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Ja, maar het, het, het erg is ook, ik wist het niet eens. Nee, ja, ja, ja. Nee. Weet je, als, als vrouw, ik ga daar gewoon de, de onderhandelingen in. En uh, ja, ik weet niet dat zij al lager starten dan bij de man. Ja. En nu je dat weet, ja, dat geeft je toch... een. Aan de ene kant denk je van, uh, nou, uh, lekker dan. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, nu, weet, oh, nu ik het weet... kun je er ook daar meer in profileren en zeggen van... oké, okay, hallo, um, leuk allemaal, maar uh, met welk bedrag ben je gestart bij uh, ja. die ander. ja. Nu heb je net zelf een andere baan. Over salaris gesproken, niet dat ik wil weten wat je verdient, maar dat is zo onhollands. Ja, Amerikanen doen dat wel, hè? Uh, maar um, Heb je toen je deze baan nam, heb je toen wel echt gekeken van, van uh, is er verschil tussen mannelijke en vrouwelijke collega's? Van, van, nou, uh, meestal kijk je de salaris... wel naar de, naar de schalen, de salarisschalen. Ja. Ja, ja. En um, alleen bij het bedrijf waar ik toevallig werk, zijn alleen vrouwen in dienst. Dus oh, dat is makkelijk. Ja, en hij zelf, hij is dan de, de baas. Oh, okay. En ik begrijp dat hij niet gelijk hetzelfde salaris zal krijgen Nee, hem. de baas niet. Nee. Nee. <laughs> dus, dus dat, dat snap. Ik. Maar wat ben je gaan doen? Uh, ik werk nu in de PR-wereld. Okay. Als uh, PR-adviseur. De andere kant van, ja, de, de, van de tafel. The dark side. The dark side, ja. ja, ja, ja, ja. ja Dat wordt zo gezegd. Maar ja. het, het gaat eigenlijk meer om dat je... dat je gewoon hele mooie verhalen... en mooie onderwerpen... Uh, van instellingen... of, uh, ja, of bedrijven... Uh, kunt pitchen bij journalisten... die het anders nooit hadden kunnen zien. Hmm. Dat dus doe je vind, dus nu? Ja, en dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, en, en, en uh, over allerlei soorten onderwerpen? Uh, nou, het is wel uh, bij ons dan is vooral maatschappelijk. Het zijn maatschappelijke bedrijven, maatschappelijke instellingen... maatschappelijke ondernemingen uh, die, uh, die nieuws hebben. En wij pitchen dat dan bij, <coughs> pardon, bij journalisten um, ja, met de vraag van... Uh, is het wat? Is dit, volgens, nou, nee, niet is het wat. Want wij vinden het wat. <laughs> okay, ja. Waar wij zeggen bijvoorbeeld... van uh, wat wij nu aanbieden is zeer waardevol voor jouw lezerspubliek. Of het is zeer ja, ja. waardevol voor, jou, hm. uh, voor, voor jouw luisterpubliek. Hm. Dus als ik jou was, zou ik dit gewoon even doen. Ja, dus wij uh, van CfM krijgen straks ook uh, persberichten ja, en, andere, en, en belletjes. Ja, onder andere. Oké, nou Lop. Rob en ik houden ja, ons ja. aanbevolen. Dus, uh, <laughs> en hoe heet het bedrijf? Con Continues. Continues. Ja, okay. dus continu, continues. Ja, ja, ja. En bestaat het al lang? Nou, nog niet zo lang. Ja. Uh, het is overgenomen van... Uh, of tenminste, de, de zoon heeft het overgenomen van zijn moeder. En uh, zij runnen het wel al een aantal jaar. Maar hij heeft het overgenomen in een andere, met een andere naam. Dus een PR-bedrijf, ja. Public Relations. Ja, in uh, de Koepel in Arnhem. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. daar... Een hele mooie, inspirerende omgeving. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ik voel me daar helemaal niet gevangen. Nee, nee, nee. Maar het is wel mooi geworden, hè, de koepel. Hè? Ja, echt. Ik zou er gewoon uh, even naartoe gaan als ik jou was. Ja, kan je er zo in? Ja. Ik heb geen idee. Ja. ja, nou, het is sowieso een openbare gelegenheid. Een oh. openbare plek. Okay. Uh, je kunt er beneden kun je daar wat eten, drinken. Er is een bioscoop. Oh. Uh, er zijn heel vaak in het weekend um, ja, markten, vintage markten, boekenmarkten. Dat soort dingen. Kleine concerten. Dus ja, je kunt altijd langskomen. Maar zeg maar waar mensen echt werken. Dus waar de bedrijven een ruimte hebben. Daar kun je niet zomaar heen. Nee, nee. De, of je krijgt een rondleiding en dat is dan met iemand die dat doet. Ja. En dan krijg je een rondleiding met een aantal andere mensen. Uh, of uh, ja, als je er werkt, dan heb je gewoon zo'n uh, zo pager dat ja, je er ja, doorheen ja, kunt. Ja, ja, er waren bij de koepel waren er toch uh, wat problemen met de akoestiek, uh, dacht ik aan het begin. Weet je daar wat van? Klinkt het goed nee. daarbinnen? Nou, <laughs> dat klinkt heel goed. Ja? Nee, het, is, het, is, het is wel wennen voor uh, als je. Het, het is heel open, hè? Ja, daarom. Dus dat, en een rond. Mm -hmm. Dus dat uh, geeft wel enige galm. enige galm. Ja, nog steeds uh, natuurlijk. Dat, ik denk dat het haast niet uit. Ik nee. heb je toch gekend als gevangenis. Geweldige tijd gehad. <laughs> als bewaker. Ja, ja. ja, tegenwoordig ja. hebben ze daar bepaalde platen voor uh, ingezet. Voor die uh, akoestiek. Maar het okay. lijkt dus uh, een, beetje, een beetje behelpen. Ja, maar goed, aan de andere kant, je bent eraan hoor. het dus, dus, dus valt allemaal wel mee. Maar het is meer dat je denkt, de lucht van het restaurant dat naar boven komt, dat je om 11 uur al denkt, of om 10 uur trek. al denkt, van, oh, ik krijg trek. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar zie je er nog wat terug van de, van de gevangenis, van de, de cellen en dergelijke? Is er ja, nog iets? Ja, in, ja? Is daar ja nog ons, nog? wij hebben, wij hebben een, een eigen cel, dat is een bureau, <laughs> waar je kunt zitten voor, voor lunch of zo. En daarnaast is één cel toiletten. Dus dan ga je naar het toilet. Uh, er is een cel uh, waar je koffie en thee kunt halen. Okay. Dus er zijn allerlei cellen. Ja, de, de die zijn er gewoon zijn, nog. Ja, ja want dat leek me bijna onmogelijk om, die, uh, om dat te veranderen. Want die muren zijn zo ongelooflijk dik. En, ja, en dat mag ook niet, hè. Oh, het is een uh, monument. een monument, Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Goh, leuk Helena, leuk dat je er was. En, nou, graag gedaan. Uh, en uh, volgende man praten we weer verder. Nou, helemaal leuk. Ja, nou ja. Van de week heb je dus uh, genetwerkt, uh, zeg maar. Heb je er nog wat aan overgehouden verder? Uh, zeg maar nieuwe contacten? Nee, ik eerlijk gezegd niet. Maar dat kwam meer omdat ik gewoon keek of alles wel in, uh, goed ging en uh, in ja, orde was ja. en zo. Ik heb zelf niet zo genetwerkt. Maar ik heb wel gewoon gekeken. En ik zie dat er heel veel kaartjes uh, waren meegenomen van mensen. En dat iedereen echt dacht van nou, ik ga nu gewoon lekker kletsen. En dan thuis gewoon even die kaartjes bekijken. Nee. En uh, of het iets voor mij is. Dus ja. ja. En hoe was het optreden van uh, Linda? Lind mee, ja, was geweldig. Ja? ja, het was ontzettend leuk omdat zij uh, allerlei liedjes zong van uh, sterke vrouwen. Dus dat, dat was uh, helemaal leuk. Oké, okay, nou we gaan naar de luisteren. Dankjewel, Lena. All your love the life you love kan deze ramen lekker zingen. Je May, of Lien mee, oftewel uh, Liene van de wijk nog bij de ladies aan het zingen. En nou gedraaid bij CFM. Nou, het is half drie geweest, uh, Daddy Piet. Yes, het is weer tijd uh, voor het weer. Ja, weer. Nou, ik heb er, uh, uh, wat ik eigenlijk nooit doe... maar ik heb me er toch wel iets meer op voorbereid. En uh, waarom? Omdat het uh, weer toch wel heel erg uh, wisselvallig is de komende week. Kijken we even naar nu. Dan schijnt natuurlijk op zaterdag... Robbie en ik zitten in de studio. Dan is het altijd zonnig. Uh, maar morgen dan is het uh, bewolkt en regen. We verwachten in Zandvoort slechts 1 mm. Landelijk gezien 1 tot 3. Uh, maar dan maandag, dat is dan zo'n vreemde. Eens in de bijt, dan is het ineens 13 graden. Morgen 9 graden in Zandvoort. En dan ineens naar de 13. Gaat het ook harder waaien naar 7 boven. En dan kunnen we maandag 6 mm uh, regenen verwacht in En Dat komt ook wel overeen met het landelijke. Uh, dinsdag ook een natte dag, 9 mm. Uh, en zakt de temperatuur naar eens even kijken, 7 graden. Dus dat is wel, uh, wel weer een beheurlijk verschil. Dan eind van de week gaat die temperatuur weer omhoog naar de 10, 11 graden. Um, dan is het volgende week zaterdag natuurlijk weer prachtig weer. En dat klopt ook wel een beetje nu al met de voorspelling. En dat uh, moet ook uh, gebeuren uh, natuurlijk. Ja, ja. Dan is het uh, in ieder geval tot nu toe 35% kans op zon. Volgende week zaterdag de 18e. Maar tussendoor hebben we nog woensdag 15 maart. Uh, dan hebben we 55% kans op uh, zon. En um, dan wordt het helemaal een wisselige dag. Want het kan ook nog gaan regenen bij een temperatuur van 7 graden. En dan moet je naar het stembureau natuurlijk. Hè? Ja, ja, precies. Dan moet je naar het stembureau. En uh, nou, dat wordt trouwens wat. Trouwens, over stemmen gesproken. Jij weet al helemaal hoe je moet stemmen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik oh. heet uh, Boer Arms. Dus, uh. uh, oh ja, oké, okay, goed zo. Ik heb, uh, vandaag uh, heb ik naar de stemwijzer voor de waterschappen. Want dat vond ik wel zo vreselijk moeilijk. En ik weet het nu hoor. Ik ga op meneer Waterval stemmen. <laughs> Waterval? Van uh, oh, ja. Waternatuurlijk ga ik stemmen. Ja, dat kwam. Waternatuurlijk, dat is een partij die kwam bij mij bovendrijven via de stemrijwijzer. Toen ging ik naar de kandidaten... en ik zag daar meneer Waterval en meneer Van Dijk. Uh, dus ik... Uh, maar, uh, Mart Waterval uit... Uh, even kijken, Sassenheim, hè, woont -ie. daar ga ik op stemmen. Uh, want ja, man, iemand met zo'n naam... Dan, die moet gewoon mijn stem krijgen. Zeker weten, Benno. Na woensdag uh, iedereen stemmen. Dankjewel voor het weer. Ja. Ook uh, na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem niet hebben, download hem even in de Play Store. Gratis verkrijgbaar. Hey, we gaan heel snel door, want binnen had het over uh, meneer Watervol. En uh, ja, daar kom ik uh, op deze platen van TLC terecht. Hier is uh, Watervols. From my eyes, no one lonely cries My only leading hope is for the folk Who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the pouring rain Who's to blame for two and gain into your own vein? What a shame you're shooting a aim for someone else's brain. You claim the insane and name to say in time For Paul and Freda Graham, say the system Got you victim to your own mind Dreams are hopeless, aspirations And hopes are coming true Believe in yourself, the rest is up to me yes. oh go chasing walk. En volgende week kunnen we ook uh, stemmen voor de uh, waterschappen. En vandaar dat we eigenlijk Waterfalls uh, draaien. De singel uit 1994 van uh, TLC. Een beetje rb soul Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Hadden we zin in. En hier is uh, Clouds En uh, La Dada. Kom maar op met die singel. Dit zijn mijn laatste woorden. Mon dernier mot, wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt de sauce. Ta me bij de deur. brisé mon cœur oui, mon cœur hey! Is dit de laatste ronde? Is dit de fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat me door Ik roeien naar encore, et encore. encore. encore.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 MUZIEK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 zelf ook hoor Klaus. Oh. Het klinkt een beetje als uh, Straumaaien, onze uh, zuiderbuur. Stroomaie heeft heel veel grote hits gehad bij in Binnenkort weer een concert. En dan mag oh ja. deze cloud mag in het voorprogramma van Stroomaie optreden. Oh, wat leuk. Nou ja, dan hebben de mensen het helemaal naar hun zien. Want dat past er perfect bij. Goed zo. Goed de weten. la-da-da -da, heet die single. Nou ja, Nederland staat in het teken van de verkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Vanochtend was in Goedemorgen Zandvoort de... Uh, Commissaris is, uh, van de Koning? Ja, dankjewel, Arthur van Dijk. En uh, uh, woensdag is het er weer. Maar, zeker. Niet in ons programma, maar wel in het stembureau... op het circuit van Zandvoort van kwart over negen tot tien uur. Samen met de burgemeester David Molenburg... zijn ze in, ik denk even een kopje koffie drinken natuurlijk. Gezellig in het stembureau, de Red Bull Lounge. Geweldig. Ja, de... ja ik zit te weg hè, dat ik ja. daar uh, ook uh, aanwezig ben. Jij, jij moet daar natuurlijk stemmen, want jij woont in die wijk. Uiteraard, he? He? Ja, uiteraard. Dus, dus uh, ik ga daar zeker heen. Nou, ja, Ik vind het wel heel leuk dat het, uh, de circuit een ruimte beschikbaar stelt... Op om, uh, om een stembureau in te richten. Niet dat je daar een uh, idioot veel ruimte voor nodig hebt... maar het is wel... Uh, ja, ik, ik vind het wel wat hebben. Ja, ik zag uh, de foto's nog van uh, verleden jaar. was toch wel een uh, ja, mooi gezicht om uh, daar te kunnen stemmen ook, uh, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja, precies. Al die uh, racerij, uh, dingen die daar uh, aanwezig zijn in de Red Bull Lounge, zoals ja. dat heet. Red Bull Lounge, ja. En uh, ja, nee, geweldig. Dus, de meeste... Aankomende woensdag dus, kwart ja. over negen met uh, Arthur van Dijk en uh, eigen, onze eigen David Mollenburg. Precies. En um, wat ik me nog wilde vragen: de, uh, goedemorgen, Stadwoord is nog terug te luisteren. Hè? Dat gaat in herhaling. Zeker, toch? aankomende maandagmorgen uh, is dat uh, te horen tussen tien uh, en twaalf uur. Tien en twaalf uur. Dan hoor je het weer op uh, 106 9, uh, DAB 6A op TV, ja. kanaal 40 en uh, kanaal 1367 bij uh, KPN. En uh, verder natuurlijk uh, streepje live en noem maar op. En, Overal kan je ons ontvangen, Benno. Ongelooflijk, ongelooflijk. All around the world. En dan he, heb je dat verhaal van uh, burgemeester Roest van Bloemendaal... heb je zeker ook wel meegemaakt? Ja, vreemd, uh, wat een uh, mooi verhaal is dat. <laughs> oh, jo, ja, ja, ja. Liep je met z'n knijper. Uh. Ja, ja, ja. <laughs> Inbreker. Even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Wat natuurlijk dus op zich vreemd is. Want hij had zelfs het, het landelijke nieuws. Was hij, dat, ik vind het echt een mooi verhaal. Burgemeester Roester van Bloemendaal. Die moet 10.000 stappen voor zichzelf doen per dag. En hij had ze 10.000 stappen nog niet gehaald. Dus hij ging s'avonds later. Dat was geloof ik zelfs tegen middernacht. Met een afvalknijper en een zakje en ging hij door de straat of um, een aardehout En een van zijn buren die zag dat en die herkende de burgemeester niet. En die belt de politie en de politie sluit de hele wijk af. En de burgemeester wordt aangesproken. En wat zijn wij hier aan het doen? Het inbreker. Dus, uh, ja, inbreker. <laughs> dus uh, nou, het mes sneed aan vele kanten. Want de burgemeester was helemaal in zijn sassen dat de, burge, de, de politie het allemaal zo keurig had aangepakt. Zeker, hè? echt een, en, een mooie. Prachtig faal. Ja, precies. En, uh, nou ja, we waren het net over het circuit. Uh, we kregen nog een persbericht over uh, de omloop van Zandvoort. En Zandvoort run. het is nog inschrijven tot en met maandag. Dus ben je nog niet van de partij en wil je nog meedoen... dan zal je dat dit weekend moeten doen. Want in het weekend van zaterdag 25, zondag 26 maart... staat Zandvoort en omgeving in het teken van de 30 van Zandvoort... de omloop van Zandvoort en de Zandvoort run. Naar verwachting 24.000 wandelaars, fietsers en hardlopers komen dan naar Zandvoort om een van de drie te gaan volbrengen. En uh, nou ja, dat kan dus, dus tot en met, oh gelukkig tot en met, maandag 13 maart is de inschrijving geopend en dan... Uh, nou, dan gaat ook in dat weekend dat gaat de zomertijd in. En als je. Oh jee, dan al. Ja, ja dan ja. al. Ja, volgens dit persbericht wel. Um, en als je denkt: well, ja, moet je horen, ik heb geen zin om te fietsen. Ik heb uh, aan hardlopen helemaal een bloedhekel aan. En uh, wandelen, dat is uh, 10.000 stappen, is me toch wel. Um, nou, dat red ik net. Dan kan je ook nog als super. Naar, uh, de, naar het circuit toe. Dat, is, dat wist ik niet. Wist jij dat, erop? Je kan een support-ticket uh, bestellen... via de website van Omloop van Zandvoort... en Zandvoort Circuit Run. Kinderen tot twaalf jaar... Die Kun maar, je dan uh, zwaaien aan de kant ofzo? of zo? Uh, hoe, nou, hoe werkt ja, dat dan? Ja, ja, dan mag je gewoon, denk ik, uh, het uh, circuit op. En uh, dan ga je gewoon langs de zijlijn... lekker staan kijken hoe iemand anders... zich in het zweet werkt. Uh, dat is iets wat ik trouwens ook wel graag... Uh, doe. <laughs> Ja. ja, aan de goede kant uh, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. ja. Dus, en, uh, dus, en dan volkomen uitgerust weer naar huis gaan. Dus uh, dat is altijd wel fijn. Uh. Goed gedaan jongens. Ja, goed gedaan. En dan maar hopen dat het mooi weer is. Dan uh, doe je nog even een uh, voorjaarskleurtje op. Dat is wel fijn. Dus zeker weten. Nou, dankjewel voor alle invallen. We hebben weer van En uh, straks uiteraard meer in het volgende uur. Geen voetbal vandaag. Want de wedstrijd is afgelast vanwege een slecht veld in wezen. Dus wees SP SV Zandvoort. Ga Party door vandaag hier is de Nobody knows I'm a Dat waren de Five Young Cannibals. Ja, we gaan alweer op naar het Nieuws weer. Benno, de tijd is alweer voorbij voor uur 1. Ja, dat gaat snel, hè? Dat gaat heel snel. Nou ja, zo dadelijk gaan we het hebben over basketbal. Want uh, de heer en dame van de Lions uh, uit Zandvoort... Uh, die zijn aanwezig in de studio... straks in het volgende uur van uh, Sosmeer. All I do is spend my time making pretty pictures of you